Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Ecuador zijn vijf mensen veroordeeld voor de moord op presidentskandidaat Vicentio vorig jaar augustus. Twee mensen kregen 34 jaar cel opgelegd onder wie de opdrachtgever voor de moord. Hij zat al vast en zou vanuit de gevangenis via een videoverbinding de daders hebben aangestuurd. De drie anderen zijn veroordeeld tot 12 jaar cel. Vicentio werd twee weken voor de verkiezingen doodgeschoten. Hij was kritisch over de banden tussen drugskartels en de overheid. In Centraal Nigeria is een middelbare school ingestort. 22 leerlingen zijn omgekomen. 130 anderen werden ook bedolven, maar zij hebben het overleefd. De regionale autoriteiten denken dat de instorting is veroorzaakt... door de slechte constructie van het schoolgebouw. In een appartement in Londen zijn menselijke resten gevonden... De politie zegt dat er een verband is met de twee koffers met lichaamsdelen die afgelopen week in Bristol werden ontdekt. Een 24-jarige Colombiaan wordt gezien als verdachte. Hij is nog altijd spoorloos. De rechtszaak tegen de Amerikaanse acteur Alec Baldwin is voortijdig geëindigd. Hij werd verdacht van doodslag na de dood van een cameravrouw op de set van een westernfilm drie jaar geleden. Maar de rechter in de staat New mexico heeft de aanklacht verworpen omdat er bewijs is achtergehouden.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 Over vijf weken moet alle treinverkeer rond Amersfoort weer rijden volgens de dienstregeling. Ah, oh, geweldig, geweldig! Het weer vanochtend buien. In de middag op steeds meer plaatsen droog en er is dan ook wat zon. Het wordt maximaal 19 graden. Morgen vooral in het noorden buien. Verder mix van zon en wolken bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 We nu Toebak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Here we are. Good morning. Yes, Toebak leeft. Fijn de toestel op aan Oké, okay, everybody, rise and shine. Time to get up. Yes, uh, het is een week vol gebeurtenissen. We gaan even, uh, even een schakelaartje omgooien. Oh. En volgens mij krijgen we dan uh, muziek als het goed is. Niet? Nou, nee, het valt in één keer weg. Goed, het is natuurlijk een week vol gebeurtenissen. En ja, gisteren, ja, het was natuurlijk groot nieuws. Dat horen we dit. Twee jaar cel, dat is de straf voor Ali B. Zelf hoopte hij op vrijspraak. Ali B gaat in hoger beroep. Ja, hij ging in hoger beroep. En uh, toen werd het voorgelezen wat de rechter eigenlijk van hem vond. En ik, ik, ik vond het echt, ja, ik vond het heel erg herkenbaar. Een dwingend persoon. Iemand die geen nee accepteert. ...weinig inlevingsvermogen in anderen toont en uitgaat van zijn eigen visie. Ja, ik denk naar mezelf, nou dat herken ik wel een beetje. Ja, dat ben jij persoon. Nou, oh, nou, niet ja. helemaal met elkaar zoals Ja, ik, ik moest ook een beetje terugdenken aan een week geleden. En ja, ja toen hoorde ik Ali B. nog dit zeggen. Ik heb ernaar zitten luisteren hoe langer het duurde, hoe relaxter ik werd. Ja, tot hij zit te luisteren naar de rechter ja. en hij had, waar, had hij, waar had hij nou zin in? Ik heb zo'n zin in het pleidooi en ja. ik richt mij op de rechter. Zeker, ja. Toen had hij maar gekozen... dit keer om bij zijn familie te blijven. Want uh, hij denkt bij zichzelf... ja, ik kan wel daar in de rechtszaak blijven. Maar volgens mij heeft mijn familie even meer steun nodig... bij deze uitspraak. Want waarschijnlijk... Uh, gaat het toch de verkeerde kant op. En dat is wel duidelijk. Het is de verkeerde kant op gegaan. Mm. Hij is uh, veroordeeld tot twaalf... Uh, nee, twaalf jaar. Ja. Nee, nee. Maak het even helemaal min erg. Tien. Min, min tien tot twee jaar. Ja. En uh, nou ja, Goed, dat we gaan ze aanvechten. Ik vind die, die uh, advocaat van hem... Ja. Bart... Nog wat op de Ik vind hem wel goed. Hij is gewoon heel gedistanceerd. Ja. Weet je wel, uh, hij blijft heel erg uh, transparant... En hij heeft een aardige cluster aan natuurlijk. En ik ben benieuwd of je het uh, voor elkaar krijgt, een hoger beroep. Ja, het, het, is een, het is een ontzettend moeilijke zaak om het voor elkaar te krijgen. Hmm. Want ze hebben dan een verhaal en dan moeten ze nog uh, bewijs erbij vinden. En de ene heeft er wel bewijs bij gekregen en de ander niet. Bijvoorbeeld uh, eentje was, die had er geen bewijs bij. Bij Jill Helena, met wie Ali ooit een verhouding had, was er onvoldoende steunbewijs. Ja. ja hij is natuurlijk voor mijn zaak vrijgesproken teleurstellend. Maar ik vond wel uh, oh. dat... Ik echt erkenning heb gekregen van, van de rechters. En uh, dat doet me, daar vroeg ik ook om. Het is toch, want deze Jill Helena heeft dus een relatie met hem gehad. Heeft hem ook, zeg maar, aangeklaagd. En uh, dat verhaal wordt wel geloofd, maar er is geen bewijs voor. Nou, het, het is allemaal aan alle kanten heel vaag. Ja. Dus, dus, maar goed, het, uh, aan alle kanten uh, iedereen steun. En we kijken, we kijken hoe het afloopt. Dit dat kan nog wel ah. een jaar duren, hoor ik, van de, de advocaat van uh, Ali B. Dus... Uh, dat zijn weer, dat zijn echt weer dingen van. Uh... Jij mag, erbij, mag, mag Nou, Moses, Moses, het is nog niet gesloten. Mozes Kriebel zegt. Nou nee. goed, is aangeschoven. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen, jongen. Reikt dat zo hard uit of heb je even een douchebeurt genomen? was een Ik plaatselijke heb ook gedoucht. Ook gedoucht. Oh, okay, ook gedoucht. Of ja. Vandaar die minuut, twee minuten te laat. Ja. ja. Nee, ik heb heel even in de schuur gewacht en toen kwam het er even wel heel erg uit. Oké. Okay. Oh. oh, Je hebt geschaald voor de regen. Ja, maar ja ah, okay. mijn haar was al nat eigenlijk, dus dat maakt ook weer niet uit. Ja, precies. Nee, dan oh. weten we dat ook wel voor je te laat, bent. Het regent te hard om het te trotseren. Om... Ja, ja. Wel, ik denk dat ik gelijk net er nat. Nee. Dus, uh... Ja, zeker. Jij bent, je wist dat een backup was, dat is alles goed geregeld ja, hier ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja goede backup. Nou, goed. Ik backup. zal je van een uh, kopje ervan uh, geven. Ja. Want ik bedoel, uh, niet dat we allerlei fragmentjes al nog uh, gaan laten worden. Je hebt al gedaan over alibi. Maar goed, uh, wat is jou afgelopen week uh, bijgebleven? Nou ja, uh, toch uh, opa Biden, hè? Oh, ja, oh, ja op Biden. Ik uh, vind het toch wat, hoor. want uh, ja, nou ja, eerder die dag maakte hij een pijnlijke fout... om de Oekraïnse regeringsleider Volodymyr Zelensky te introduceren als president Poetin. Ja, nou, ik, ik heb gisteravond ik, ik, ik, zitten ik, ik, kijken op het journaal. Even een vraag meenemen. No. Nog voor de persconferentie, aan het einde van de NAVO-top, vergiste Biden zich. En nu wil ik het over de president van Oekraïne... die zo veel als hij... Determination, Ladies and gentlemen, president Putin. President Putin. You can be president Putin. President Zelensky. Ja, hij er nog wel een leuk verhaaltje van. Oh ja, nee, hij moet Putin natuurlijk uh, verslaan. En ik zit me zo vaak aan, Putin, uh, over Putin aan het nadenken dat ik me vers, versprak. Nou, laten we, maakt hij nog meer versprekingen. Het is, ja, iedereen is er toch wel over uit dat eigenlijk uh, dat het wel klaar is met die man ja, ook. Ja, ja, ja. En ik moest ook zo lachen, want hij versprak zich ook nog een keer over de, de running mate... Uh, Camilla Harris, die, ja. Ja, om aan te duiden dat uh, zij als uh, vicepresident uh, Trump, uh, ja, ja, ja, vice Trump zou zijn. Ja, het gaat alle kanten om met hem op. Zij vicepresident van Trump zou zijn? Ja. Oh, zou ze dat willen? Nou hij zijn ja, kant zij is nu? ook toch uh, <laughs> bijzonder. Nou ja, misschien actief. is dat er wel beter ook. Oh. Maar uiteindelijk, uh, ja, hij houdt vol en hij moet een aanwijzing krijgen van God om uiteindelijk te stoppen. Maar dat moet wel echt een hele duidelijke aanwijzing zijn. Ja, niet ja. een ja, of ander ja. vaag dingetje wat omvalt in huis. Ja, dat je, je denkt van, hé, dat was zo'n teken. Ja. Nee. Als je niet luistert naar God op een gegeven moment... dan krijg je dus gewoon een uh, fatal uh, nou ja, uh, heart attack. Ik, uh, ik hoop het niet voor hem. Misschien een, een, een blikseminslag. Ja. Dat je denkt wel indrukwekkend hey. zijn. Dan krijgt hij wel heel veel uh, sympathiestemmen. Hm. Ja. Ja. Nou, wel, denk. De ik, ik denk dat hij alles gaat... Uh, en dan wordt Kamala Harris dan... Oh ja, vice-president. Zijn we dat? Ja. Oh, ja. Dat zou wel bijzonder zijn. Dat dus snel nog even gaan wisselen. Nou, ik denk dat als al die stemmen gewoon toch naar Trump gaan... Nou, dan doen we die andere oude man mee. Die is iets minder oud en komt iets beter uit zijn woorden. Ja. Want waarschijnlijk zelfs mannen worden ingehuurd om te achterhalen wat Biden nou precies zei. Wat zei hij nou? Hij verhaspelde twee woorden, maar bedoelt hij nou het een of bedoelt hij nou het ander? Oh, wat, is er een kunnen hmm. ja, dus we nog een ja, van dus maken. We hebben nog we wat een... te doen. Er is nog jaar. wel wat te doen in ieder geval. Goed, je begrijpt wat toebak levert op de al Met tien uur uh, slapgouw en hier en daar een stukje informatie. Wat je denkt, is dat echt waar? Of is dat fake news? En natuurlijk geschiedenis. <middels>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 up the sun, but we don't get it down. We don't give it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 Ik weet niet of ik red hoor. Ik weet niet of ik het red. Of het volhou gewoon. Nee, ik weet het gewoon niet. Ik heb er de kracht niet meer voor. Hè. De koeks. Lekker rustige muziek om uh, nog mee te beginnen. Dat belooft niet veel goed. Nee, er kan nog veel heftige muziek aankomen natuurlijk. Het is dus zaterdagmorgen. Er zijn vandaag weer heel veel mensen jarig natuurlijk. Eigenlijk moeten we dit draaien dan hè. We moesten maar beginnen bij het begin. Ja, wie is er vandaag jarig? Even een, een rebusje. Ja, uh, even hier, Nek. Ja, over, ook maar. Herken je hem, Deze man? Maar beginnen, beginnen. Ja, is Ivo een de beetje, Wijs. Ivo de Wijs. Ja, ja, heel goed opgenomen op, op, op En ook deze vrouw uh, werd in um, ja, was het zo, 1955 of zo werd ze aan de strop gehangen. Toen vroegen ze nog... Uh, Anything else? Toen, toen vroegen ze dit nog een keer. Coffee? Uh -huh. Anything else? Roet Ellis. Je ja, hebt het gelezen. Oh, wat een verhaal. Dat is een dame die ook in de prostitutie dat veel kinderen gekregen heeft. Nee, ze heeft, is ja, drie, maar, of, drie of vier keer zwanger die, geweest. Ja. En één kind gekregen, geloof ik. Het is allemaal weer vroegtijdig weggehaald ja, ja. door de. Nou, wat een verhaal. Roet Ellis er straks veel meer over. Er zijn eigenlijk allerlei verhalen over. En ook films en zo. Maar goed, daar vertel ik een klein stukje verhaal over. Hoe dat tot die ophanging is gekomen natuurlijk. Nou, ja, goed, wat, wat is er afgelopen week allemaal tot ons gekomen? Nou ja, ik moet toch even zeggen dat er toch wel een aantal mensen... in de muziekwereld zijn overleden afgelopen week. Altijd vrolijk nieuws. Je moet hoe het leeft. Vertel. Ja. Dat is uh, muziekproducent Marcel Schimschijmer. Nou ja, daar heb ik er zelf nog nooit van gehoord. Nee? Hij is 60 jaar, maar hij heeft onder meegewerkt voor de Toppers en de Dolly Dots. Oké, okay. oh, ik heb het meegekregen. Ja, klopt. Ja. Het was de, hij was niet eens zo oud, hij was 60 of zo. 60? Nee, ja. klopt, ja. O, ja, ja. Is dat jong, hè? Ja, Hij speelde hey, de bars. Ja, klopt. En afgelopen week is ook, uh, hoe, heet hij, hoe heet hij, de Italiaanse zanger Pino de Angelo... Uh, is uh, overleden en hij heeft een bekende nummer... maar Quella Idea. Oh, in het ja. Nederlands vertaald. Uh, maar welk idee? Welk idee? En, en waar? wie en heeft je het, het gezongen in Nederlands? Dat is de grote vraag. Ja, dans. Iets met dans betekent... Uh, nou ja, goed. Het ja. ja. is, een dus heel is leuk, dat een leuk plaatje. plaatje om te draaien. Voor de Jolandekeuze. Oh, ja. Maar no, Jolande moet nee, achter nee, de keuze dat mogen staan, wij niet kiezen. Dat moet zij zelf kiezen. Achter de zelfstandig onderneming is dat. Nou ja, ik had zelf al een beetje idee... voor Jolandekeuze van de uh, Night. De huh? lights went out in New York City. Van? Van de tramps. Is iemand, oh. iemand van de tramps jarig? Nee, Maan? maar het is uh, zoveel jaar geleden dat de uh, lights went out in New York City. Er is toen een plaats van, Oh maar, ja! Weet je nog? Oh, oh mijn god, oh. dat heb ik ook zitten lezen. We were making love. En het was no? juist dat er enorm veel werd ge. Dat was ge geen liefde die ze hadden daar in uh, nee. New York. Dat <laughs> was zo donker, Jeez. er is enorme... Geluid. Ja, Geplunderd. Enorm, ja, ja. Jezus, ik heb daar beelden van zitten kijken. Wat een puinhoop daar in een New York. Ja, ja, ja. Echt heel bijzonder is dat geweest. Uh, Goed, zitten we nu al in de, ge ja. de geschiedenisbak te graaien, Nederland? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Want ik ga nog even terug naar afgelopen week wie er zijn overleden. En dat ja? is de actrice Shelley Duval. En zij is uit de horrorfilm The Shining met uh, Jack Nicholson. Oh ja. Zij is dat beeld als dat mes zo door die, ja. meuren, door die deur heen komt. En dat zij zegt van. Oh, ja. Here's Johnny! Ja. En weet je waar dat vandaan komt, die kreet? Here's Johnny! Wat Nick Jack Nicholson ja, dan doet. Nee. Shining? Ja. Nee, nee. Van een andere film, weer? Van Johnny Carson. Johnny Carson werd altijd aangekondigd: Here's Johnny! Oh, oh okay. En dat deed hij oh. voor de grap, deed hij best een op. Alleen dat mm. bedoelde iets met, anders met een bijl, zeg maar. Mm. Goed, mm. Uh, vertel. Ik zie al dingen te ja, lezen op de, al, ik, de krant ja, en zo. Ja, nee, dat, dat komt straks. Facebook, maar uh, ja. dat is uh, elite school, hè? Daar zaten William en Harry op. Hè, de de zonen van uh, King Charles. Ja? Maar die, moest, uh, die moeten daar, de leerlingen moeten tegenwoordig een smartphone inleveren. En dan krijgen ze daarvoor in de plaats, krijgen ze dus zo'n Nokia-baksteen. Nou ja zeg. Maar het is dus eigenlijk zo, omdat ze willen zorgen van ja, die mensen, ja die kinderen moeten bereikbaar blijven. Want we vroeger ook helemaal niet, was toen, toen ik nog jong was, ver in de vorige eeuw. Maar uh, ze willen dus gewoon eigenlijk, uh, dat ze, uh, ze krijgen een iPad om een studie te ondersteunen. En die telefoon voor gebruik buiten de... Schooluren. En voor de rest uh, hebben ze gewoon geen smartphone. Want ze vinden het ook al wel dat leerlingen uh, meer met elkaar moeten communiceren. En dat ze socialer moeten zijn met Ja, daar. dat merk je aan alle kanten. Ja, dat ze ja. durven niet meer te bellen. En het ja. schijnt ook dat ze, als ze moeten solliciteren, vinden ze ook heel spannend. Dan mogen ze sinds kort bij betaal, bepaalde bedrijven mogen ze een buddy meenemen die hun hand vasthoudt. Oh? Er worden echt wel een beetje de generatie. Ja, ja, ja, dus ik kijk zo met een schuin oog een beetje naar mijn kinderen. Nou, die zijn er waarschijnlijk net doorheen. Die zijn net daar wat ouder voor. Maar ik, ja, die had ook wel niet zo. Ik ga niet bellen. Nee, dat is niet meer deze tijd. Ik zeg niet meer deze tijd. Je moet je zelf laten zien. Kom op nou. Ja, maar het is dus wel zo van dat die school alleen... Al kost voor uh, Per school ja, kost het al 65.000 euro per leerling. Hè? Maar dat is, op deze school doen ze het ook. Dus dat dan kan ze een oud tele telefoontje er wel af. Hè? Ja, dat denk ik wel. Een baksteen van, van Nokia. Nou, zo'n ja. grote... Tegenwoordig hebben ze die telefoons van uh, die zijn steeds groter aan het worden. Dat zijn ja. ook uh, alle flinke dingen. Dus dat zijn bijna iPads. Ja, het is nou. gewoon om toch met elkaar uh, wat meer uh, interactie te hebben. Wij he? van de oude generatie zo. zijn er helemaal voor. Terug naar het oude wet. Communiceren. Tijd voor Jake Bugs. Want leeft.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 The sun keeps snow Texas sun Texas sun Oh girl going through your hair, well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Texas sun. Ooh, baby, you're so gorgeous. Is dat wel zom uh, dan, of niet? Oh nee, dat ook niet. Ja, dit baan, ja. Ik denk daar is het wel uh, lekker weer. Daar. Texas. Dat ook niet. Jawel, vandaag kunnen we voor hem starten natuurlijk want... wel. Leon Bridges is vandaag jarig. Hij wordt 35. En uh, die is onder andere bekend ook van een hele grote hits. Zoals onder andere dit, hè. Niet helemaal mijn muziek, maar goed, deze Texas Sun, dat hij dat samen maakt met anderen, dat is me wel bekend natuurlijk. En nou goed, hij wordt vandaag 35. Ooit in 2015 begon hij met de muziek maken. Coming Home, dat hoorde hij net en later nog. Good Ping. Uiteindelijk heeft hij nog een contract getekend. En nou, goed, de eerste plaat was Lisa Sawyer en dat ging over de bekering van zijn moeder tot het geloof. En op vrij jonge leeftijd begon hij allemaal simpele akkoorden te spelen op de gitaar met teksten erbij. Halleluja. Zo is denk ik. En nu is hier een grote ster in de zoolwereld. Leon Bridges. Dus 35. Denk nou, dat is wel grappig om even een plaatje te Het is allemaal wel echt een verjaardag, hè? Nou. Nee, ja, ik, denk de bestelte... ik ben helemaal in de bar. Ik denk is dan naar na 9. Nee, klopt. Ik kan soms niet blijft. later gewoon. Ik denk, dat past wel echt bij deze plaat gewoon. Het is vandaag nog een beetje regenachtig. Het klaart wel een beetje op, geloof ja. ik. Maar ja. wees gerust. Er ja. komt er weer veel meer ja. regen aan. Dus uh, blijf lekker binnen. Ja. ja tussendoor een zonnetje. Maar ik zag ja. wel op de regendingen. Die hebt nu dat... Uh... Dat enorme, lekkere weekend of zo, zeg maar. Maar daar, dat ik denk van, goh, alles valt in het water. Ja. Van, vanaf zes uur of zo zou het, uh, zag ik zelfs even een zonnetje op dat... Uh... Ja, ja, ja, op, uh, oh, ja, op de buurradar. Ja. Ik denk, oh, dus vanavond is dat waarschijnlijk droog. En maar we wat, we dan we dan iedereen gelijk zijn huis uit. Maar ja. wat voor speciaal weekend is er dan? Want Bij de uh, Lekkere Smaken heet het. het lekkere smaken? Op het plein. Oh. Okay. En ik ga er vanavond heen gezellig. Met ja. Dus uh, wordt het gezellig. Dat had ik niet verwacht. Die zag ik niet aankomen. Dat ik erheen zag gaan. Ja. Nee hè? Ik eet nooit. Nee, we houden wel van een gezellig feestje. Ja natuurlijk. Hmm. Zeker. Ik ben Jaloers. Hier in Zandvoort hebben ze bij elk weekend wat. Ja. ja. ja België hebben ze ook wat. En dat het is de Belgische regering spoort burgers aan hun spaarpotten, jaszakken en ja. bankkussens nog eens na te gaan op klein geld. Nou, wat blijkt? De campagne moet een tekort aan Euromunten voorkomen. Niet dat ze nu tekort hebben, maar Lek. ze verwachten in de toekomst gewoon tekort aan Euromunten. Dus al die piekenpijpen die we vroeger hadden, die, die moeten ook van de wand ja. af. Ja, maar je zou denken, word, ja, ja? Ik, ik beperk. Of ik be, be, tra, betrap mezelf erop dat ik zelf steeds minder kleingeld gebruik? Ja. En ik, ik doe alles met de pin. Ja, en ik denk, ik moet weer wat geld bij me steken. Want ik heb wel wat geld ook. En dan wil ik, in ieder geval, die man bij de deur... die met zo'n krant zit, wil ik me toch iets kunnen geven. Want ik ja, vind nou, altijd schuldig als ik voorbij ja, loop. Nou ja, weet je, het einde van het jaar ga ik altijd pinnen. Pin ja? En dan ga ik naar de kassa ergens. Ga ik iets kopen, iets heel goedkoops. En dan vraag ik, mag ik zoveel mogelijk wisselgeld alsjeblieft? Okay. Nou, dan heb ik wel wat munten. Oké, okay, dat is voor mensen aan de deur. Is, is, ja, alles als ze niet aan de deur zijn geweest, doe ik dat in, in een potje. Nou, dan kom ik nou, weer die... niet bij, want dan kan ik een sleuteltje niet van vinden. Maar het is wel ideaal als je van die... <laughs> wat een probleem allemaal. Ja, open schaalcollecties scha <laughs> en zo, dan is het altijd wel makkelijk om wat te hebben. Om er wat af te grissen gewoon. Ja, hè? zeker. En, en dan komen ze. Dan kom je, nee, sorry, net alles op. Ja, ja. ijs is ja. gekocht. Jazeker. Uh, zo, dus. Ja, zeker. Vandaag in de Telegraaf te lezen, ja, de grenscontrole die natuurlijk uh, PVV, VVD, uh, NCS, we uh, moeten moet even winnen, een nieuwe partij. <lacht> zeker. Die willen een nieuwe uh, verscherpte grenscontrole invoeren. Maar ja, wat, wat komt er allemaal binnen in Nederland? Die, die, ja, daar is niet zo goed voor de handel eigenlijk, want bepaalde bedrijven denken van ja, die lange files en zo, dat is niet zo goed. Het zal wel tegen mensen smokkelaar uh, helpen, maar... Dat betwijfel zelfs. En uh, andere criminaliteit moeten we tegenhouden. Maar dit schijnt toch niet zo goed te zijn voor de export- en doorvoerland Nederland. Dus uh, nou ja, goed, hier moet uh, goed naar worden gekeken dat we niet straks een gigantisch logistiek probleem krijgen. En oh. dat zie je nu al met de voetbal, dat er extra controle is. Dan loopt het nu al vast. En oh. nu straks, okay. als we dat echt in gaan voeren, dan is dat niet handig. Ja, maar ja, we er gaan er nu niet zoveel naar Duitsland meer heen, hè, naar de finale. Mensen nee. zullen kaarten gehad hebben. Oh, oh ja. ja, dat was het ja. dieptepunt deze week, toch? Oh, maar wat zo grappig is, iedereen is helemaal euforisch van... we gaan, we gaan vanavond spelen en de dag daarna, het lijkt wel of... Of nooit is geweest voetbal. Niet wat hoor je over? We willen het even wegzwijgen. Het grappige is, ik, ik was samen met mijn zoon aan dus het knutselen aan zijn uh, nieuwe, nou, nieuwe sloopauto. Ja, ja, klinkt niet helemaal goed. Maar goed, zo'n sloopauto is het ook niet. Maar goed, uh, ouder met de schade die lopen. Een nieuw project. Een nieuw project, klinkt beter, ja. <laughs> en en het, op de achtergrond hoorden we dan mensen in het juichen. En, zo. en er was ergens een, er was een gigantische uh, installatie neergezet waar je het op afstand kon ja. horen. Dus het was wel grappig de reacties van andere mensen te horen. Ja. En wij waren relaxed aan het sleutelen. Ja, nou, heerlijk, heerlijk. Straks de Zandvoortse berichten. Want het wordt alweer zo, zo laat dat we even muziek moeten druiven. Volgens mij is het wel even leuk. Kesebi, een nieuwe plaat uit Happenings. De yoghurt wordt weggelepeld. En we zijn wat toe aan de Zandvoortse bericht hier bij Toepakleef. We kijken even wat er allemaal hier in Zandvoort uh, speelt. Mm, het nieuws gaat beginnen. Dat dus zeg ik. We kijken even wat er speelt. Uh, nou, uh, Jolande, je had net al zoveel zitten lezen. Oh, ik denk ik Ja, zeker. Omhoog. Zeker. Nou, het is sowieso, is er, uh, van de zomer is er, uh, <clears throat> de gemeente die heeft eigenlijk gezegd... van we willen jonge kinderen bewust maken van de gevaren van de zee... Want daarom worden deze zomer op initiatief van de gemeente in samenwerking met team Sportservice Zandwoord gratis zeezwemlessen gegeven. De les duurt ongeveer 90 minuten, vindt plaats op het strand en in de zee. En de kinderen krijgen dus gewoon een, een wedsuit aan. En uh, je kan bij uh, noordhollandactief.nl aanbieden en dan swim en fun kan je kijken. En, uh, en dan kan je, er zijn dus drie data waarop dat kan. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Het is voor kinderen van 6 tot 12. Okay. Want die zijn natuurlijk uh, ook nog wel heel licht, dus als er wat gebeurt, dan zijn ze zo in een mui, wioep, zijn ze zo heel in de zee op. Ja. En dan worden ze dan geleerd uh, hoe ze dan uh, moeten zorgen dat ze weer goed terechtkomen. Heel goed idee. Ellen Clark heeft vorige week vrijdag voor de eerste keer de Street Arts editie geopend. Ja. Dat is een vrijdagmiddag waar er van iets van 100 mensen verzameld. Echt waar, zo van? Nou goed, mm -hmm. bij de Muurs uh, kunstwerk van Kippenbrug, uh, Kippentrap, werd het geopend. En ze maakten zo'n route langs alle kunstwerken in Zandvoort. Zijn er heel veel. En Stanford Museum werd uiteindelijk als laatste aangedaan. En uh, Art Frankly, uh, dat is een of de bedrijf denk ik. Openingswoord, door, uh, openingswoord, werd, ge openingswoord werd gedaan door Gert-Jan Bluis. En uh, uiteindelijk uh, Ellen moest er ook aan toevoegen dat hij hier geboren is. En dat hij regelmatig bij zijn ouders nog op bezoek komt. En uh, uiteindelijk werden er nog bubbels uh, ja. erbij, erbij getrokken. En uiteindelijk kwamen ze bij Dolfi Rama kwamen ze de dubbeldexbus tegen met Superman die erachter hangt. En natuurlijk is het een hele mooie uh, ja, die speedboot die op plantaardapaal is ge geklapt. Dat ziet er bizar, uh, bizar uit. Dat heet Ship Happens. Ship uh, met een P? Ja, yeah, ship. Oh, wat leuk. Ship happens. En uiteindelijk de muurschilder van uh, Brandweerkasteen is ook bijzonder. Je nou, kan het boekje ophalen bij de Zandvoortse Is gratis. En daar uh, zit de plattegrond in dat je zo heel door dus, heel Zandvoort. Uh, al die uh, kunstwerken kan bekijken. Ja, dat duurt tot ja. dus met 1 september. Dus uh, nou, laat je verrassen. Leuk, ja. ja. Uh, nou, recent zijn tientallen bewoners aan de deur in Zandvoort. of laat ik het zo stellen aan de Kennemerkust... Ja. kust. Uh, geconfronteerd met oplichters die zich voordeden als politie. De babbeltruc. Ja, nou ja, in uh, drie gevallen werd ook daadwerkelijk een buit gemaakt. Aan één van de slachtoffers verloor hierdoor meer dan 50.000 euro. Dus komen we gewoon bij aan de deur. Een met babbel slachtoffer? De ja, met de babbeltruc. En nee, je bent gewoon je poen kwijt. Je bent gewoon je geld kwijt. Nou ja, dus ja. mensen. De politie, let op hè. De politie belt nooit aan om te vragen naar uw pincode. Nee, nee, nee. nee. Of om te achterhalen of u waardevolle spullen in huis hebt. Nou ja, het, het, ja, het maf is dat ze ook nog de agent zijn naam gebruiken, geloof ik. Ja, ben. klopt. Dat is ook al zoiets bizar. Dat is niet ja, waar, Joep? Ja. Dat, dat durf je gewoon. bij je, je, je, je staat vrij om die persoon die bij jou aan de deur komt te vragen... Hmm. Legitimatie. Hoe diep ben je gezonken? Dat je dit soort trucjes gaat proberen, joh. Ja. Wat is er met jou gebeurd dat je bij oude mensen aan de deur moet komen... Ja. om dan mensen een pinpas afhalter te maken? Heb je echt helemaal geen kans gehad in de maatschappij, joh. Nee. Oh, dat is echt heel nee. triest voor jou. Nou, ja. ga nou maar weg, want ik ga oh, naar ja. de koffie. Doei. Ja. ja. Yes. Slecht ja, verdienen, hè? Ja. Maar vertel. Ja, de gemeente heeft ook plannen nu om meer parkeer plekken te maken. In eerste instantie zeiden ze... Uh, rondom het Plein, en bij de ingang van de parkeerterreinen Zuid. Maar daarnaast willen ze dus ook... Uh, nog uh, bij, bij, in, in stand voor Noord plekken gaan maken. En zo. Maar de, de dorpen staan in rep en roer nu. Dus uh, over, over dat het daar gebeurt... het zijn natuurlijk ook de mensen... die beter in de pen kunnen klimmen... dan andere mensen in het dorp. Ja, dus, uh, ja, ja, het het ja, is ja, toch ja. wel een beetje wijkgebonden. Dus ik ben heel benieuwd... Uh, wat we hier nu voor gaan krijgen. Ik... Uh, Voorzien misschien nog wel uh, wegversperringen en zo. Oh, zo, oh kunnen... ja, kijk uit. Je bent van de social media. Ja, je kan volk, mensen oproepen. Het volk <lacht> Het volk Strijd om de zand te voeren is nog niet gestreden. Recreanten hebben uh, 3 juli strijdvaardig toch op de tribune gezeten bij het Raadhuis. Uh, de Raadscommissievergadering was daar. En uh, ze wilde nog eens een keer uitleggen dat, uh, dat het gewoon ja, niet, zo, niet verder kan. Nee. En er zijn uh, uit, uit, uit, uitkomsten gepubliceerd van een onafhankelijk onderzoek. En dat er eigenlijk geen verschil is tussen een chalet en een staakerven. Dat een chalet ook eigenlijk een soort staakerven vindt. Nou, dat vinden de recreanten natuurlijk niet. Er komen natuurlijk 250 luxe chalets daar. En uh, nou goed, daar komen natuurlijk ook een heel andere soort mensen op af dan iemand in een staakerven. Ze willen nu toch uh, weer een onafhankelijk onderzoek afdwingen. Echt expertise missen we die, die het goed belichten wat voor mensen dit aantrekt en de veilige ontsluiting, de weg daarnaartoe is die ook wel veilig en er wordt nog goed naar gekeken. Ik denk bij zelf 250 Luxe Chalet trekt dat dan meer verkeer aan dan een ping, ping. Allemaal om de centjes. Gaat het gaat allemaal om de centjes volgens mij. ook dat ook. Ja. Maar goed, het is natuurlijk wel uh, uh, uh, ja, vervelend voor mensen die heel jaar lang hier in een hebben staan en die Klopt. nou gewoon worden weggeboejoerd. Klopt. En verder heeft de Karim L. Uh, ga, ga, ga, Gabi nou goed, spreek ik. Gabi. Ba Bali. Sorry, spreek ze nou verkeerd uit. Ik ben dyslexisch. Kan ik achter verschuilen? Maar die gaat binnenkort op bezoek om daar zich voor te laten lichten. En hij hoopt dat meerdere wethouders zich aansluiten en daar eens even goed gaan kijken wat er, wat er leeft. Is dat niet oh. al eerder gedaan? Ja. Nou, nee. nou, volgens mij wel. Jongens, deze zomer komt er een schaapskudde naar de Amsterdamse waterleiding. Ja, nou, nou, leuk, leuk hè? hè? Ja. Nou, de schapen mm. worden ingezet in de periode van juli tot en met november om verrassingen te. Tegen, om vergrassingen tegen te gaan. Dat. Verrassende vergrassingen. <lacht> of, of 15 juli aanstaande om 11 uur. Dus de, uh, de 15e, dat is maandag. Maandag ah. om 11 uur. ...wordt de kudde van zo'n 250 tot 300 schapen verwelkomd ...bij het bezoekerscentrum, waarna ze naar de eerste locatie lopen... ...waar ze ons gaan helpen met natuurherstel in duingebied. Welk bezoekerscentrum is dat die aan de, de Zeeweg? Nou, dat staat er dus niet oh, bij. Oh, dat is jammer. Ja. Nou, goed, mooi, dat Het is er heel eigenlijk... leuk om daarbij te zijn, om dat gewoon even te zien. Ja. ja, natuurlijk. Het is leuk om ja, binnenkort weer die schapen... Oh, ja, ze zijn ook heel dan... rijkbaar. Wacht even, wat zie ja. ik daar in de vet? nou? Oh god, we gaan oh die wolven god. die trekken met oh, de men natuurlijk. Oh, maar god. god nou, uh, oh succes. God. Nou goed, uh, tip, uh, als je, je zo'n beest ziet, dan is dit een tip. En bij wolven is het gewoon zo, als je lekker op de paden blijft, overdag, voorspelbaar, rond aangelijnd, dan gebeurt er geen narigheid. Oh. Oké, okay, nou dan weet je dat in ieder geval. Je hoeft niet naar de af te lopen. Dus als dan je een Je in de, de, de wolf aan en dan wijst je zelf van jouw ogen naar jou ik heb je gezien, ja! Ja, precies zo het is het. Goed, tot dus zover het antwoord ze berichten. Ja, hou maar. Nou, hou maar even aan de lijn.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 Nieuwe plaat, Messi. Met een no-nonsense attitude en geestelijke one-liners brengt de Britse Lola Jong haar muziek tot een soul vol geheel. En ze speelt uh, ergens in februari geloof ik. Ergens in uh, de Melkweg. 19 februari. Op een woensdag is dat. Oh, oh. Echt een alternatief type die uh, leuke one-liners zegt. Als je goed de tekst hebt geluisterd, dan is het ook wel leuk om te horen. En uh, volgens sommigen is dit echt de zomerplaat van 2024. Nou, dat klopt wel. Ja. Het blijft regenen. Ja. Het is mooi om te zeggen, I'm too perfect. Ja, ja. Ja. Ja. Wat Just. grappig, je hebt het over regen, over dit nummer. Dit nummer lijkt op het nummer van Stevie Nicks. Oké. Okay. Ja. Welk ja? nummer van Stevie Nicks? Maar we hebben ja, blablabla, erover... bla, bla, Rain. Uh, ook iets met de titel. Oké, okay, okay. nou oké. Okay. Ja, dus zo zoeken hem zo direct op? Dit is een jonge vrouw die waarschijnlijk uh, ook weer geïnspireerd is door de jaren 80. Want dat is veel ja, heel hip onder de, de twintigers en de dertigers. Okay. Ik, heb, uh, ik heb groot nieuws. Oh ja, ik zie hem. Want uh, de, de, er was een zaak uh, gedaan tegen de acteur Alec Baldwin. Uh, Alec Baldwin. Baldwin. Ja? Die, uh, want die, die uh, voor dood lag, Want hij had dus... Uh, voor de lol op iemand geschoten nou, Want hij dacht dat nou, het een lege, een lege pistool was. Nee, tijdens ja. opnames ja. van uh, de film R Rost. moest hij in de camera moest die schieten met een pistool. Echt heel oud revolver. En uh, daar zaten een keer kogels in. Ja, maar het is dus zo. Het moet voor de lol geweest zijn. Want hij heeft een cameravrouw uh, neergeschoten. Shoot. Nee, ja. nee, het is een, ka het is een, een, een teken geweest dat hij in de camera moest schieten als opname... En uh, ja, toen uiteindelijk raakte ze gewond op de okay. set. En daar overleed ze aan de cameravrouw. Het is een bizar verhaal. Want eigenlijk, de, de, de, de wapen moet zo vaak worden gecontroleerd... voordat uiteindelijk ja. de acteur het in zijn handen krijgt. Dat is zo bizar dat je denkt, hoe kan dat fout zijn gaan? Maar het is eerder fout gegaan met, uh, de, met de zoon van... Uh, hoe heet hij nou weer? Uh, de Crawl? Hoe heet hij nou weer? Van, uh, Bruce Willis. Bruce, uh, Bruce Willis? Nee, nee, de, de, de kraterman. Uh, oh, uh, Bruce Lee. Bruce Lee. Die is namelijk ook door een kogel op de set om het leven gekomen. Okay, dus het uh, ja. kan soms toch fout gaan in bovenin. Uh, het ja. nieuws waar het uiteindelijk om gaat, want nu even waarover het ging. Nee? Maar uh, de, de rechter heeft dus de zaak tegen hem uh, beëindigd vanwege achtergehouden bewijs. Want... Uh, uh, de, er was bewijs achtergehouden door de politie en de aanklagers. En huh? dat bewijs zou ontlastend zijn voor de acteur. Oh, ontlastend het zou gaan om bewijs over de gebruikte munitie. Nou, de man, uh, hij, hij is pas 66 trouwens. Yes. Die huilde na het besluit van de rechter om helsend zijn vrouw en de advocaat. Want hij had, zes, hij had 18 maanden cel kunnen krijgen. Oh. Maar dat betekent dus dat hij eigenlijk helemaal wordt vrijgepleit? Ja, hij wordt ja. helemaal vrijgesproken. Oh, dat is wel bijzonder. Maar ja, Ik dacht eigenlijk... dat het uitgesteld wordt tot het bewijs... Ja, naar, naar gekeken. Maar, maar hij heeft natuurlijk echt uh, wel uh, vreselijke tijd gehad, want het is, uh, we zijn drie jaar later, hè? Ja. Mm. Dus hij heeft drie jaar heeft hij uh, echt, uh, is hij onder vuur genomen door. Letterlijk. <laughs> <laughs> vuur, is onder vuur genomen. Doe even gewoon, joh. Door, door, ja. <laughs> door alle media en zo, en hij heeft gewoon echt een hele slechte tijd gehad. Ja. Dus hij is nou echt, er valt echt de last van hem af. Ja. Dus het is echt nu, dit klinkt alsof het helemaal afgesloten ja. is, dus. Ja. Oké. Okay, nou goed, ja. ik ben benieuwd. Te... ter invo Komt die film? Ja, is dat is af? af. Rust. Is die, is ja, dat af? is Gaat gewoon, gewoon, een, gewoon een grote worden? reclame stunt. Ja, volgens mij wordt het ja. een de, kaskraker. Maar wat wel uh, bijzonder is, dat de wapenexpert... die verantwoordelijk was voor de ja, wapens Die ja, de ja, set... Ja, ja. die is uh, in april, afgelopen april veroordeeld tot, tot anderhalf jaar cel. Hmm. Hoe kan dat nou? Je hebt er niet zoveel van dat soort wapens rond. Het zijn ja. hele bijzondere wapens. We moeten er ook een beetje uit die tijd komen. Want het speelt ja. zich af in 18 of zo. Dus er zullen er niet verschillende van rondhangen. Die is gecontroleerd en gecontroleerd. En dan toch pak je, ah, ik doe die wel. Ja. Waarom zit daar scherpe kogels in? Maar ik het terecht dat hij, dat die wapenexpert, dat die veroordeeld is. Ja, dat snap ik. Want die hoort zorgen dat die zaken goed voor elkaar zijn. En hij is dus degene die hem dan afgeschoten heeft, maar niet wetende dat. Nee. Dus dan denk ik van ja, oké, nou zo is wel gerechtigheid. En het is natuurlijk ook zo dat dat evengoed nog wel een knal geeft. Dus je hebt op dat moment, reageer je ook dat... het Losse vlodder, maar die vlodder was niet zo vlodder. Weet je denkt... Oh, er kwam wat uit, joh. Ja. Nou, ja. Bizar, sorry. Uh, Baldwin, ik ben benieuwd of hij nog zijn carrière een beetje op kan pakken. Hij uh, was natuurlijk degene die uh, Donald Trump heel goed kon ja. nadoen. Ah, dat, kan, dat gaat hij nou weer doen, waarschijnlijk. Ja. Ja, nou, hij is nu goed. weer uh, wat anders naar zijn hoofd. We moeten inderdaad... Uh, nou ja, daar hebben we het zo direct over. Over het beeld in het museum. Ja, oh ja, ja, natuurlijk. Ja, bij het nieuw. Ja, bizar gewoon. Je had hem niet gezien. Het komt omdat hij zo klein was. Ja. Wat? Ja. Zo klein? Dat dacht ik al. Dat het niet zo groot was. Oké, okay, wat heb je hier? Night Z Dynamite. Sugar babe. The club, like my card, nice style. She sugar baby. Back out my credit card. nice out. She telling me broke boys will never blow out her back. Goes to cash out, bank transfer, and a Life's sweet, but you should, baby, you don't understand Cash out, cash out, cash out. Cash out, cash out, cash out.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 Well, I'm, yeah. I'm in the club, blackout my credit card. Next nice out. she telling me broke boys will never blow out her back. Those accounts you have, transfer to the bank. Life's sweet, fucking you should, baby, you don't understand. I'm in the club, blackout my credit card. Next nice out. she telling me broke boys will never blow out her back. Z-night Dynamite, welcome to nights. Oh, lekker. Een beetje, een beetje muziek waar je maar kantals op de zaterdag is ook wel weer eens nodig. Het leven is een groot feest, althans ons. Je, je moet zelfs de slingers ophangen. Oh, die kenden we nog niet. Wat heb jij daar nou op je neus zitten? Dat is een feestneus, wist je dat niet? Hm. Ja, klopt. Ja. Er zijn namelijk allerlei dingen gebeurd in de wereld... dat je denkt, nee, daar kan niet een toch voor opgezet worden. Ja. Ali B, twee jaar de gevangenis nou. in. Heb je het meegekregen van asielminister Marjolein Faber? Nee, dan wat heeft ze nou weer gezegd? Nou ja, ze protesteerde altijd veel tegen haar komst van het asielzoekerscentrum. Oh ja. Maar ze en... was in het bijzonder <laughs> tegen AZC in haar eigen woonplaats. Ja. Hoevelaken? Maar nu wordt er toch weer besproken over een opvanglocatie in het dorp. Ja. Uh. Dus uh, ja, dat is toch ook wel heel bijzonder ik, eigenlijk. Ik, ik ja, ga er van. ja nou, moet ze, nu gaat zij daarover, hè? Nu, ja, nu ja, moet klopt. zij iets gaan regelen. ja klopt. Want ze de, willen eigenlijk de spreidingswet willen ze afschaffen. Ja. Daar komt het gewoon op neer. Ja. Nou goed. Ja. Het is uh, heel triste Die grenzen moeten dicht. Dat horen lasten we niet in het kan je weer garant. gaan bouwen. Gewoon dicht. En dan ja. Gewoon, gewoon allemaal gaan dicht. Gewoon. En de economie op slot. En uh, gewoon uh, laten we ons eigen land gewoon met bedruipen. Ja. ja en al die bedrijven gaan natuurlijk vier dan. En die gaan naar ja. buitenland. En die gaan naar het buitenland. Nou, ja, wat vind je ervan? Maar ik heb daar geen mening over, dus is het voldoende als ik boos kijk? Nou, dat mag dan. Zeker. <laughs> dat is Wiebes. Oké. Okay. Ja, nogal Wiebes. Oh, is, ja, maar het hij is lijkt... nogal Wiebes als we dat zo doen. hè? Ik herken die stem ook van iemand anders, maar ik, ik zit even te denken wie ook weer. Ja. Maar uh, er, er is, uh, uh, dit weekend is er dus een bruiloftsfeest van twee eindtwintigers in de Indiaanse. Uh, Meet ja. Mumbai? En het ja. Is een peperdier ja. huwelijksfeest. Ja. En de vader van de bruidegom. Ja. die heeft dus gewoon een vermogen van 116 ja. miljard dollar. Miljard Geweldig, hè? Ja. Niet miljoen, maar miljard. Hij is de rijkste persoon van Azië. en hij de op acht na rijkste mensen ter wereld. Oh, ze zijn nog oh. rijkere mensen. Ja, toch wel. Ja. Toch wel maar dat noemen ze even niet op. Nee. Maar uh, ja, het is echt niet normaal wat er allemaal gebeurt. Uh, 160 zelfs, auto's. Ja, en Justin Bieber heeft 10 miljoen dollar gekregen voor een. Uh, Wacht even, ik vind voor het een e zweempel. honderden gasten. He? Hij heeft maar één zwembad en één privé-bioscoop. Dat vind ik dan weer een beetje tegenvallen. Maar hoe groot is dat zwembad dan? Nee, het heeft, hij heeft dus zijn eigen. Zijn huis dat is een privé-appartementencomplex. Oh. 27 verdiepingen. Waar had ik het toch alweer gelaten? Ik Antilla. Ik denk, is dat genoemd naar Antilla de Hun waarschijnlijk? Ik weet het niet, maar... Maar ik uh, ja, ja drie, wel drie helikopterplatforms, hè? Ja, logisch. Als ja, je, ja, ook ja. Geldt, je ook zoveel geld hebt, vind ik ook dat je heel veel mensen in dienst moet nemen. Ja. En, en, en, en die, die, dat gebouw heeft dus zicht op de, een van de dichtbevolkte sloppenwijken in Mumbai. Okay. Tien kilometer verderop. En daar hebben ze natuurlijk allemaal van die grote verrekijkers. Dan gaan ze kijken hoe het volk leeft. Ja. Ja. <laughs> maar ja, het wordt echt een feest. Daarvan heb ik jou daar. En, uh, de, de, in mei was er dus al een, een cruise georganiseerd over 800 gasten. Ja. En met ook allemaal bekende mensen. En, en daar was ook al uh, de muzikale omlijsting van uh, David Guetta... Uh, the Backstreet Boys, Katy Perry, uh, Andrea Bocelli en, en Pitbull. Die ken ik niet. Ja, het is dus wel mooi. De hey. komen. En dat is dus dan, volgens mij vandaag. En een, uh, op zondag een grote receptie. En maandag nog een speciale receptie voor... Al het personeel. Zo, kijk, dat is ook wel weer mooi. Het ja, geval, dat vind ik dat wel waar. Goed ik had, ik had wel gerucht gehoord. Ik weet niet of het waar is dat de, de, al die artiesten die optreden... dat geld dat ze verdienen, dat schenken ze aan die slop, sloppenwijk. Oh, nou. Dat heb ik gehoord, maar... Uh, ik zou dan de, nou dan ja, ik al, misschien is krenten. het een ideaal beeld voor mij. Dat ben ik weer een krent, dan zou ik zeggen... nou, ik krijg 10 miljoen. Ik denk, nou, ik geef de helft. Dan ah. ik geef je wel 5 miljoen. Nou ja, als dat iedereen zou doen... Van die, van die sterren die goed betaald worden... Dan, uh, nou ja, goed, misschien is het uh, ook gratis dat maar tot, uh, ik, Wat ik trouwens. Gratis zwemmen. Van de week zag er nog, want er nog even over van uh, geld geven als je, als je het toch zo rijk hebt. Yeah? Dat uh, André Hazes had gezegd tegen die gast van uh, zwemmen in Bacardi Lemon. Oh, yeah? die gasten, oh, ja, ja, ja. Die, die, die, die uh, is getrouwd, of, of maar ja, in ieder geval zijn ja. vriendin, die is zwanger. Yeah? En toen heeft hij in de comments gezet, uh, als jij het kind André neemt, dan krijg jij uh, de hele gaasje die ik vanavond ga verdienen. Oké. Okay. <laughs> wow. Nou, dan doe je zo'n naam erbij ja, gewoon. Ja. Oh, dat is ook wel grappig. Het ja. zijn er geen vijanden van elkaar, dat is ook wel weer leuk. Ja. En, en dat geld gaat ook weer naar een goed doel, hoor ik. Oh. Ja, ik heb echt mijn hele creatieve ideeën. Ja, creatieve trekken, brein, je brein staat op hol. Ja, He? zeker. Ja, ik bedoel, er, is er wordt zoveel geld hier en daar van naartoe gesluist. En sommige mensen oh. hebben het geld helemaal niet nodig. Zeg, dan wordt mensen aan mij vragen. Is van, en wat schenk jij dan? Dat weet ik niet. Goed. Eh, tijd voor de oude rockers in het vak. Ja, ik zag het die purple niet op maar alleen biscuit. Yeah. Lim Biscuit up, Terug van weg geweest. Nee, ze zijn allemaal niet weg geweest. Ja, ze zijn een periode even gestopt tussen 2006 en 2009. Maar ze maken nou gewoon weer muziek. En niet onverdienstelijk. Het is natuurlijk allemaal, ja, bekende shit die ze maakten gewoon. En dit is, ze hebben ook wel eens cuffersplaten gemaakt. Die waren ook wel redelijk uh, cover my eyes, geloof ik, hebben ze gecufferd. Dat was redelijk succesvol. Dit heet, uh, fuck up this bitch, wist ik ik. Ik moet even kijken. Uh, uh, turn up, turn it up, bitch. Oh. Oeh, kan dat toch maar wel in hmm. deze wokperiode? En het album heet Still Sucks. Nou, dat, dat belooft wat. <laughs> hebben, jullie zin in Le nou, vertel. hebben jullie zin in leuk nieuws uit Amerika? Wat zegt u? Oh, hebben jullie zin oh, in leuk ja. nieuws uit Amerika? Jazeker. Ja? Gaat het over Biden of gaat nee. het over Trump? Helemaal niet nee, nee, nee, anders. Nee, nee, nee. Ja, in de VS hebben vier vrijwilligers een gesimuleerde marsmissie afgerond. Oh. Ja, heel bizar, ik heb het gezien. Yeah. Na nou, 378 dagen in een afgesloten ruimte op de NASA-basis in Houston. De, 300? De, dus een een jaar. 378 dagen, ja. ja zijn films, weer, er zijn films van, van, ja. van dat soort Ja, uh, ja. ja. En ja, toen kwamen ze weer naar buiten. Nou, het team was zichtbaar geëmotioneerd door de ervaring. Nou, gedurende de tijd hebben de vier geleefd alsof ze uh, in een uh, kolonie op Mars verbleven. Okay. Want ze zijn nog steeds op zoek van, kan je leven op Mars of wat is dat en, te doen? Zijn er ook van die mooie beelden bij dat ze uiteindelijk zeg maar ja, denk, uh, nou, hebben uh, rood korte, korte shots hebben ze laten zien. Ja? En de vrijwilligers die kweekten daar groenten, verwerkten afval tot nieuwe grondstoffen en simuleerden lopen op de rode planeet. Oh. Nou ja, de NASA hoopte ooit mensen te kunnen laten wonen op Mars. Zullen wij ja. dat nog mee gaan meemaken? Ik denk, volgens mij was dit in de jaren tachtig of Nee, dat ze ook, ook de sfeer 1 en sfeer 2. Ja. Dat waren ook van die dooms. Ja. Dat ging uiteindelijk fout, omdat ze toen uh, iets, iets met zuurstof ging niet of hmm. lekte. En dit is dus wel goed afgesloten. En dit nemen ze een beetje voor de ervaring die ze echt gaan uh, hebben op ja. Mars. Ja. Okay. Ja, ik heb daar ooit een keer, ik weet niet of het op Netflix of weet ik veel waar ook echt een serie gezien daarover. <laughs> dat ze dachten ja. dat ze echt ook in, uh, dat ze aan het vliegen waren en zo. Okay. En dat er dan ah. toch iemand dood was gegaan en die werd dan toch in zo'n sluis werd die uh, buiten het vliegtuig of buiten de raket geplaatst, yeah? maar die ging dan gewoon uh, via een buitensysteem... gewoon ergens naar beneden. Oké. Okay. <laughs> dat was wel heel bijzonder. Ik had het zo van ja, oké. Okay, je Ik krijg nu beetje een total recall van uh, weet je ook weer Arnold Schwarzenegger op Mars. Ja. Nee, maar goed, er is ja. natuurlijk ook oh, iets... die ogen toen, dat die, dat die toen in de Ja, het lucht. Paden, ja, was het, ja. maar wat <laughs> wilde je zeggen, Mark? Nou ja, er is natuurlijk ook dat ook andere landen dan de Verenigde Staten en commerciële bedrijven zich ja. richten op Mars. Zo heeft uh, ja. Elon Musk, de SpaceX directeur, aangegeven dat er mogelijk in 2029 een mens op de planeet kan staan. Ja, die maakt sowieso, die is gewoon de concurrentie aangegaan met dat, die bedrijven, NASA. Ik denk dat hij dat zelf is. Ja, dat zou best kunnen. Maar het is wel mooi dat hij zo de, de concurrentie aangegaan met die bedrijven die echt zoveel geld ja. kwijt waren aan het bouwen van raketten. En hij heeft dat zoveel goedkoper gemaakt, waardoor het straks voor heel veel mensen toegankelijk is. Alleen, probeer eerst dat afval nog even op te ruimen. Ja. Dat is nogal een puntje, want dat is soms wel eens in kaart gebracht. En dan ziet je hier je ongelooflijk er is zoveel afval op de, rond de, rond de aarde. Echt waar. Goed, laatste plaatje voor 9 uur straks: de geschiedenis. Even dramatiek van de bovenste plank. Snow Patrol. Love, if near, don't tell it like it is. Cause I don't know how to hear or to learn.